Zes uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. De democraat Bill de Blasio is de nieuwe burgemeester van New York. Uit exit polls blijkt dat hij de verkiezingen... met een ruime voorsprong heeft gewonnen van zijn republikeinse tegenstander. In zijn overwinning speech zei de Blasio... dat New York duidelijk een progressieve toekomst heeft gekozen. Hij heeft beloofd de grote inkomensverschillen in de stad terug te dringen... door de belasting voor rijken te verhogen. Het is voor het eerst in twintig jaar dat de democraten... de burgemeester van New York leveren. In de Chinese stad Taiwan is voor een gebouw van de communistische partij een reeks explosies geweest. Daarbij is volgens Chinese staatsmedia één dode gevallen en acht mensen raakten gewond. Taiwan is de hoofdstad van de noordelijke provincie Shanxi. Geduigen op de Chinese versie van Twitter zeggen dat er zeven explosies waren. Er komt in ieder geval deze maand nog geen vredesconferentie over Syrië... zegt de VN-gezant eh, VN voor Syrië, Brahimi. Hij blijft er wel naar streven om de vredestop in Zwitserland nog dit jaar te houden. Het lukt al maanden niet om een internationale vredesconferentie over Syrië te organiseren... onder meer door oneenigheid over wie er voor de top moet worden uitgenodigd. Het Internationaal Zeerecht-tribunaal in Hamburg buigt zich vandaag over de vraag... wat er moet gebeuren met de Greenpeace-activisten die vastzitten in Rusland... Nederland eist dat de dertig opvarenden, onder wie twee Nederlanders, voorlopig worden vrijgelaten. Ze werden in september door de Russen gearresteerd tijdens een protestactie tegen Boringen in het Poolgebied. Het is de vraag of Rusland gehoor geeft aan de uitspraak van het tribunaal. Een Amerikaans bedrijf dat bekend is van Air Miles koopt voor honderden miljoenen euro's een zegeltjesonderneming in Den Bosch. De Amerikaanse ADS krijgt een meerderheid van 60% in het Nederlandse brand loyalty. Het bedrijf in Den Bosch bedenkt acties om klanten aan supermarkten te binden, zoals zegeltjes of voetbalplaatjes. Het weer vooral in het noorden buien met aan, kans, aan zee kans op zware windstoten. In de ochtend nog een enkele bui en in het noorden opklaringen. Later in het zuiden meer regen en 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. De A15 Gorkum Nijmegen is afgesloten in beide richtingen bij meteren. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto. Bij de rijbanen staan files van 2 kilometer. Het verkeer kan het beste omrijden via Den Bosch. En dan viel op de A7 Hoorn richting Zandam. Daar staat tussen Purmeret Noord en de afrit Weidewormer 3 kilometer. Het NOS Radio 1 journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen, op deze woensdag 6 november. De dag waarop u hoorde dat het zeerecht tribunaal in Hamburg... zich buigt over de Greenpeace-zaak. Rusland en Nederland staan lijnrecht tegenover elkaar. U hoort de verwachtingen van Greenpeace. En onze correspondent Tim de Wit is in Hamburg en doet verslag. Aandacht voor de verkiezingen in Amerika. Burgemeesters zijn gekozen. En in Virginia zijn de republikeinen nipt verslagen. Wessel de Jong was daarbij. Cijfers en CEO's van ING en tankopslagbedrijf Vopak. We hebben de MTV Awards, de explosie voor het partijkantoor in China... en het JSF-debat. En Mayno Remmers die houdt zich vanochtend bezig met een bijzonder fenomeen. Plantenbakken, potten en vazen, alle soorten en maten. They were made in China, but after reshoring... made in Tilburg. En muziek hebben we vanochtend ook. Van ontmeer, Eurythmex. Even minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ik praat u bij over het nieuws van de afgelopen uren. De oppositie wil dat de Tweede Kamer zelf het spionageschandaal... van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, de NAC, onderzoekt. SP, CDA en D66 willen erachter komen hoe groot dat schandaal in Nederland is. Gerard Schouw van D66 wil een aantal dingen graag boven tafel krijgen. Wat is de omvang van het afluisterschandaal hier in Nederland? Welke inlichtingendiensten spelen daarbij een rol... Wat is de betekenis van de AIVD uh, hierin? En wie wist eigenlijk wat? D66 vindt dat het parlement nu de regie moet nemen. Vorige maand werd via klokkenluider Edward Snowden bekend... dat de gegevens van 1,8 miljoen telefoongesprekken in Nederland... zijn verzameld door de NSA. De onthullingen die zijn enorm. En het kabinet zegt eigenlijk... ja, daar hebben we geen boodschap aan, want we kunnen u niet uh, en niks vertellen. Nou, het gat tussen die onthullingen... En het stilzwijgen van het kabinet is echt veel te groot. Dus de Tweede Kamer moet alle informatie boven tafel zien te krijgen... die ze boven tafel kan krijgen. En dat zei Gerard Schaal van D66. Het gaat om een parlementair onderzoek, vooronderzoek. Regeringspartijen PvdA en VVD willen het voorstel van de oppositiepartijen niet steunen. De democraat Bill de Blasio is de nieuwe burgemeester van New York. Hij heeft de verkiezingen met een ruime meerderheid gewonnen... en gaf vannacht een overwinningstoespraak. Today, you spoke out loudly and clearly for a new direction for our city. United by a belief that our city should leave no New Yorker behind. Laten Later meer over de verkiezingen in Amerika. De Blasio gold als de gedoodverfde winnaar. Het is voor het eerst sinds 1993 dat New York een democratische burgemeester krijgt. De Blasio volgt de partijloze Michael Bloomberg op. De controversiële burgemeester van Toronto blijft op zijn post. Op een persconferentie ging Bob Ford flink door het stof. Hij gaf voor het eerst echt toe dat hij crack heeft gerookt. Yes, I have smoked crack When, But no, do I? Am I no. When have, you have you tried you? it? Um, probably in one of my drunken stupors, probably approximately about a year ago. Hij rookte de crack waarschijnlijk een jaar geleden, toen hij in een dronken bui was. Er zijn ook beelden van, maar die zijn niet openbaar, tot ergernis van de burgemeester. Ik wil deze tape zien. Ik weet niet eens of er een tape of een video is. Ik wil de staat zien waarin ik was. Maar ik heb in het verleden fouten gemaakt. En alles wat ik kan doen is mijn excuses. Er is een zware last van zijn schouders gevallen, zei Voort, naar zijn bekentenis. Hij is vastbesloten om door te gaan als burgemeester van Toronto. En voor het eerst heeft een van de vrouwen die ontvoerd was door Ariel Castro verteld over de hel waarin ze moest leven. Michelle Knight zat dagenlang als een vis vastgebonden, zegt ze in het programma van Dr. Phil. I was tied up like a fish, an ornament on the wall. That's the only way I can describe it. I was hanging like this, my feet, and I was tied by my neck and my arms. With um, the stench -cork going like that. The only thing I can do is cry. Ze voelde zich als een ornament aan de muur... vastgemaakt aan haar voeten, nek en armen met een verlengsnoer. En soms werd ze dagenlang vastgebonden en kreeg ze geen eten of drinken. De oudste deelnemster van de marathon van New York... is een dag na het evenement overleden. De vrouw van 86 viel tijdens het rennen en stootte haar hoofd... maar ze weigerde medische hulp en bleef doorlopen. Ze voelde zich prima zei Joy Johnson. Ook al zag het verband om haar hoofd er misschien heftig uit. How old are you? 86 and this is your 25 e marathon in New York. My gosh, you fell yesterday but you're okay? Oh yeah, I just it looks worse than it really is. Well, you look beautiful. Thank you for coming down. Na, de opname ging de biade Joy Johnson even slapen in haar hotel, waarna ze niet meer wakker werd. Tot zover. Het nieuwsoverzicht. Ik kijk met u naar de kranten van vanochtend... en zie dan als eerste op de Volkskrant een overzicht... een stuk terug in de geschiedenis van de burgemeesters van Utrecht. De kop erbij is links Utrecht kiest liberale burgemeester. VVD bemachtigt met haar oud-partijvoorzitter Jan van Zanen... opnieuw een grote stad. En dat is eerder in het verleden ook gebeurd... als voorbeelden worden genoemd Hans Baron van Tel van Serro's Kerken... bijvoorbeeld Henk Vonhoff als liberale burgemeester van Utrecht... Utrecht. en Ivo uh, Opstelten natuurlijk niet te vergeten en daarnaast dus Aleid Wolfsen van de P van de A en Annie Brouwer Korf eerder in het verleden van 1999 tot 2008 burgemeester van Utrecht ook P van de A. In trouw gaat het ook over de PvdA, deels dan. PvdA-werkgroep, illegale wet moet menselijker, is de kop. Voorzitter Hans Spekman presenteert een advies vandaag aan de Kamerfractie. De PvdA moet het wetsvoorstel aanpassen dat illegaal verblijf in Nederland strafbaar stelt, vindt partijvoorzitter Spekman. Dat um, adviesrapport um, aan de PvdA-fractie gepresenteerd... over de humanitaire gevolgen van deze omstreden maatregelen uit het regeerakkoord. Volgens Spekman is de wet zoals die nu op tafel ligt niet humaan genoeg... Zijn de basisrechten voor illegale, zoals onderwijs en medische zorg in gevaar? De quote erbij is: niemand mag bang zijn om zonder papieren naar school of naar het ziekenhuis te gaan. Al dus spekman. Het AD scholieren geweerd om verdachte oudere zus. Dit is een opmerkelijk verhaal in. Uh de Rotterdamse krant Opvolger Ibn Galdoen vindt het een bedreiging. Drie Rotterdamse scholieren zijn van school gestuurd... omdat hun oudere zus moet terechtstaan... voor de examenfraude op de Ibn Galdoen school. Volgens het schoolbestuur is het rietal een bedreiging... zoals ik zei, van de veiligheid op school. Hoe dat zit, leest u in het AD vanochtend. Dan nog eventjes naar de Telegraaf. De boer zet mes in Ajax, is daar de kop. En we zien een foto, een grote foto op de voorpagina van de krant. En daar zien we toch duidelijk herkenbaar de Ajax-keeper. Vaste waarde geworden, Jasper Sielissen moest dringen, maar hij veroverde inmiddels een basisplaats. En op de foto uh, verdrinkt hij zich ook tussen twee uh, opblaasspelers... zoals dat genoemd wordt, waarop uh, spelers kunnen oefenen. bij schoten op de goal. Uh, de boerzetmes in Ajax is de kop daarbij. Ajax-trainer heeft de ploeg op maar liefst zes plekken gewijzigd... voor uh, de belangrijke wedstrijd van vanavond, kwart voor negen... tegen Celtic in de Champions League. Op zes plekken Victor Fischer, Lucas Andersen en Christian Polsen... Buiten de basis gelaten, aldus de telegraaf. Wordt u later meer over in onze uitzending? You're gonna meet some strangers. Welkom in the zoo. It's a disappointment, except for one or two. Some of them are angry. Some of them to them are twisted Feel them are clean And when you go dancing with young men down at the disco Just keep it simple You don't have to kiss though every call Baby be a giant Let the world be small Some of them are deadly Some don't let it shine If they try and hurt you Just let your daddy know they deserve it If they haven't earned it Keep searching It's worth it Hey, my name and I be there, minor emmers. Ja? Waar ben je? Ik uh, sta oog in oog, zou ik bijna willen zeggen. Maar Ze hebben geen oog, maar het zijn net mensen. <laughs> je hoort het, hè? Het is Dat een soort robotarmen. Het zijn robotarmen, hè? Ja, de basis van, ons, uh, van onze uh, productiefaciliteit is een robotarm, ja. En maar daar het is we... eigenlijk een pottenbakker. Ja, het is een pottenbakker, <laughs> ja. Ja. ja. Volledig elektronische pottenbakker met mechanische arm. En hij maakt dit. Dan denk je voor een pot. Nou, als je een beetje een tuincentrum denkt, dan komen jullie product tegen. Ja, wij verkopen uh, in 60 landen en in Nederland bij de, bij de betere tuincentrum. Ja, nou ja ik, ik herken ze ook. Het zijn uh, hele grote overpotten die je kunt gebruiken ja, op je dakterras of uh, in je tuin of op je balkon. Honderden en honderden staan er achter mij opgestapeld. In Tilburg. En ik praat nu met Twan van der Ven van KP Europe. Is de robotarm made in China? Nee. <laughs> nee. Ook niet? Nee, niks... Uh, nou, ik denk alles wat je hier ziet is uh, niet ge gemaakt in, uh, in China. Nou, ik zou het niet tot het laatste schroefje durven te, te beweren, maar... Uh, zoals... Dat was bijna wel zo. Ja, en ik denk nog steeds dat het zo is. Alleen uh, ik zie wel uh, dat er meer en meer bedrijven de stap uit China gaan maken... om weer terug naar hun roots te gaan... en te kijken of ze daar een gezond productieproces kunnen bouwen. Grote gele arm met pneumatische of hydraulische armen, moet ik zeggen. Met een grote kop erop waarop drie mallen draaien. Die hebben de vorm van een ontzettend groot scheerapparaat... en daar komen die potten van plastic volledig automatisch uit... Bijna hadden we in China gewoond. Sorry. Bijna hadden jullie in China gewoond. Nou, ik heb veel tijd doorgemaakt in China en we produceren daar ongeveer tien jaar. En uh, ja, China zien veranderen, uh, ja, cultureel zien veranderen en uh, ja, nu uh, sinds een aantal jaren zijn wij eigenlijk al uh, bezig om deze stap te maken. Tilburg liep in de jaren 80 9 langzaam leeg. Kledingindustrie, daar kennen we Tilburg van. Veel fabrieken gingen er dicht. Productie ging naar lage lonenlanden. En nu, nu komt de productie weer terug. Ja, tenminste bij ons wel. Waarom is het daar niet meer goedkoop? Het is er nog steeds goedkoop. Uh, het gaat niet alleen om de prijs, het gaat over wat ik net al noemde, culturele verschillen. Uh, maar ook uh, uh, uh, uh, koersverschillen. De, we betalen in de dollar. De dollar is uh, sterk in beweging de laatste jaren. Dan sportkosten zijn omhoog gegaan. sportkosten vliegen van, uh, van 5000 dollar naar 1000 dollar. En daarom niet meer made in China, maar echt waar, made in Tilburg. Kijk eens aan. Marino Rimmers over dat bijzondere fenomeen. Ontwikkeling die reshoring heet, het tegenovergestelde van offshoring. Hoort u in deze uitzending uiteraard meer over vanochtend. Vanuit Tilburg met mijnor Remmers. En we gaan naar Utrecht natuurlijk. De gemeenteraad wil graag dat Jan van Zane het nieuwe burgemeester wordt. Nou, en van Zane wil dat ook graag. Van Zane is nu nog burgemeester van Amstelveen. Maar hij was ooit raadslid en wethouder in Utrecht. Toen van Zane hoorde dat burgemeester Wolfsen wegging... dacht hij meteen aan solliciteren. In de profielschet stond dat de nieuwe burgemeester relativeringsvermogen moet hebben en humor. Nou, heeft hij dat? De proof of the pudding is in the eating, zeg ik op. Goed, in zo goed Amstelveens of zo goed Utrechts. Uh, dat moet u maar zelf beoordelen. Nou, ze kennen u natuurlijk al een beetje daar in Utrecht. U bent al lang uh, wethouder geweest en raadslid ook nog eens een keer. Uh, een echte VVD'er, zeggen ze daar. En hier in Amstelveen trouwens ook. En wat wilt u daarmee zeggen? Nou, ze zoeken wel iemand die boven de partijen staat. Nou, maakt u zich geen zorgen. Ik geef iedereen het volle pond Bij wijze van spreken op dinsdag in het college. Uh, en de andere dagen aan de bewoners, de bedrijven en instellingen en aan de raad. En ik heb het echt mijn eigen gemaakt. En echt als stelregel 1. Je bent, er, je bent de burgemeester van alle inwoners. Daar werk ik voor. Dat doe ik voor en achter de schermen. Daar kunt echt. En ook de Utrechters en de ook de afgelopen jaren echt op rekenen. Wij spraken uh, Helene Boers, hij is fractievoorzitter van GroenLinks. U kent haar volgens mij nog niet persoonlijk, hè, want ze is pas gekomen nadat u al weg was. Zeker. Uh, en dit is wat zij zei. Uh, wij vinden het wel belangrijk dat hij ook echt de burgemeester van alle mensen uh, wordt. En dat zal van ons uh, ook echt een aandachtspunt zijn. Dus dat hij niet alleen uh, voor uh, ondernemers uh, de burgemeester is. Maar ook uh, voor uh, de mensen in Ondiep. Ook voor de krakers. Ook voor uh, de prostituees. Dus echt voor alle mensen in de stad. D dat is een buitengemeen goed citaat van mevrouw De Boer. Daar ben ik het zeer van eens. En ik kan ze ook op rekenen. Ze hebben met u gewoon iemand gekozen die boven de partijen staat... die een vriendelijk mens is. Hè, dat hoor je van alle kanten. Bent u ook doortastend genoeg voor zo'n grote stad... om Utrecht nog beter op de kaart te zetten? Want dat is ook een wens. Ja, ik, daar ga ik vanuit. Uh, dat heb ik ook in het verleden uh, in het Utrechtse... maar hoop ik ook in Amstelveen bewezen. En verder uh, ga ik aan, aan de slag. En ik moet het laten zien. Dus kom over een half jaar of over een jaar nog eens terug... U had hier een dienstauto, daarvan heeft u gezegd... die hoef ik eigenlijk niet meer. Veel mensen hebben u hier op de fiets zien rijden... en ik ja. vraag me dan af, gaan ze dat in Utrecht ook zien? Gaat de dienstauto de deur uit? Gaat u op de fiets naar uw werk? Dat weet ik allemaal niet, maar in ieder geval op de fiets kan ik... Kijk, mijn stelregel is, het moet functioneel zijn. En het is soms met de auto, soms met het openbaar vervoer... het meeste doe ik op de fiets. Maar dat moet wel kunnen technisch. En waarom doe ik het op de fiets? Omdat op de fiets de mensen de, eerder de neiging hebben... om je aan te houden en aan te spreken. En op de fiets uh, ruik je ook meer en zie je zelfs meer. Wat is uw belangrijkste ambitie voor de stad? Nou kijk, de belangrijkste ambitie voor de stad... voor mij natuurlijk de veiligheid en de bewoners leren kennen. En twee gewoon uh, werken aan de kracht van Utrecht en de Utrechters de positie geven die ze graag willen. En dat is in het centrum van het land met heel veel hart en mensen verwelkomen. En de rest hoort u in de nieuwjaarstoespraak. Dat was de nieuwe burgemeester Van Zanen van Utrecht. Colette van Une sprak met hem. En dit gesprek was nog in het gemeentehuis van Amstelveen. Dat u dat even weet. Zeven minuten voor half zeven is het. De oppositie wil een parlementair vooronderzoek naar het afluisterschandaal. Het vol onderzoek kan de eerste stap zijn... naar een uiteindelijk parlementaire enquête. D66, CDA, SP, ChristenUnie en GroenLinks... nemen geen genoegen meer met de antwoorden van het kabinet. U hoort Gerard Schouw van D66. Sinds mei van dit jaar worden we keer op keer geconfronteerd... met nieuwe informatie over het afluisteren. Daar stellen we vragen over aan de Nederlandse regering. En het antwoord van de Nederlandse regering is heel vaak... wij weten het ook niet, of... We mogen het u niet uh, zeggen. Ja, en dat is natuurlijk uh, niet goed. Het parlement moet uh, regie voeren en moet natuurlijk precies weten wat er aan de hand is. U voelt u zich niet serieus genomen door het kabinet? Nou, het kabinet is uh, wat schouder ophalend. Je ziet dat andere landen, bijvoorbeeld uh, Duitsland, veel directer reageert. Uh, mevrouw Merkel wil precies weten wat er aan de hand is. Nou... Dat heb ik de heer Rutte nog niet uh, horen zeggen. Daarom moet het Nederlands parlement zelf de regie nemen en kijken of zo'n vooronderzoek, dat is een eerste stap naar een parlementaire enquête, eventueel uh, gaan uitvoeren. Het kabinet zegt ja, vanwege de aard van de veiligheidsdiensten kunnen we daar ook geen uitspraken over doen. Wat geheim is, moet ook geheim blijven. Waarom verwacht u dan met zo'n parlementair vooronderzoek wel meer informatie boven tafel te krijgen?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 Kan krijgen. Heeft u de indruk dat te veel informatie niet gegeven wordt... Uh, onder het mom van ja dat is nou eenmaal geheim? Kortom, wordt er te veel geheim gehouden? Ik denk dat het argument, het is nou eenmaal geheim omdat het geheim is... iets te makkelijk uh, wordt gebruikt. En zo wordt het parlement eigenlijk buiten werking uh, gesteld. En dat kan niet. Heel veel mensen in Nederland maken zich zorgen over hun privacybescherming. Daar moet het parlement voor opkomen. En ik ben blij dat een aantal partijen in de Tweede Kamer... inmiddels hebben gezegd... ja, zo'n onderzoek is heel erg verstandig. Klaas Dijkhoff van de VVD-fractie. Een parlementair vooronderzoek naar de afluisterschandalen. Is dat een zinvolle exercitie? Nee, op dit moment niet. We hebben de commissie Toezicht, Inlichting en Veiligheidsdienst... gevraagd als Kamer om voor ons een onderzoek te doen. Zij kunnen meer zien bij de diensten dan wij zelf... Dat onderzoek dat komt nog, dus ik vond het een beetje verbazingwekkend. Ik word om u zegt, er wordt veel omgewoeld, maar veel antwoorden zal het niet gaan geven. Nee, het is een lastige kwestie en ik snap ook echt dat je iets wil doen. En het gaat er mij ook echt om dat we uh, uh, het is een serieuze zaak en een goede balans vinden uh, met privacy en veiligheidsbescherming. Uh, maar sommige zaken uh, kun je in Nederland niet uh, achterhalen. Hier liggen die antwoorden niet. Uh, die liggen uh, in Amerika. En dan moet het gesprek met de Amerikanen over hoe we het onderling omgaan uh, uitkomst bieden. Uh, en het onderzoek wat de Amerikanen zelf instellen. Afwachten dus. Soms, uh, hoezeer je ook graag als parlementariër uh, in één klap iets zou willen veranderen... Uh, moet je uh, de beperkingen kennen. En het overschreeuwen naar nog meer onderzoek waar een antwoord niet uitkomt... is dan meer een uiting van onmacht dan van kracht. En dat zei Klaas Dijkhoff van de VVD. Die hoorde u als laatste. Later vanochtend debatteert de Kamer over het afluisterschandaal. U hoorde Michiel Breedveld alvast. Het NLS Radio 1-journaal. Sport. Bayern München en Manchester City hebben zich geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. Bayern won met 1-0 van Victoria Pilsen. En Manchester City met 5-2 van CSKA Moskou. Beide ploegen eindigden zeker bij de eerste twee ploegen in hun pool. Madrid is daar nog niet helemaal zeker van. Het werd gisteren 2-2 tegen Juventus. En die houtkamp zag die wedstrijd. De wedstrijd kwam langzaam op gang... maar toen in de 42e minuut Vidal een penalty benutte voor Juventus... toen was de beer los en werd het een hele interessante wedstrijd. Ronaldo maakte de gelijkmaker vlak na rust 1-1. En toen zelfs Beel 2-1 scoorde voor Real Madrid... leek het helemaal binnen voor de Madrilenen, Maar Jorente scoorde nog 2-2... Nog wat hachelijke situaties voor beide doelen. Maar uiteindelijk was 2-2 de uitslag. Betekent dat Real zo goed als zeker door is in de Champions League. En dat Juventus nog hard moet werken. Want zij staan in deze pool onderaan met twee punten. Tja, wie had dat gedacht. Ook Paris Saint-Germain heeft zich nog niet gekwalificeerd voor de volgende ronde. Het werd namelijk verrassend 1-1 tegen Anderlecht. En de FBK Games, de Fanny Blankers-Koen Games, zijn gered. Het internationale atletiek-evenement blijft de komende jaren in Hengelo. Het college van burgemeester en wethouders van Hengelo besloot het atletiekstadion niet aan FC Twente te verkopen. Grote opluchting dus bij Hans Kloosterman, directeur van de Games. Ja, de opluchting is heel erg groot. Uh, want dit hadden wij natuurlijk absoluut niet verwacht. De voortekenen waren in zoverre wel goed dat wij gedacht hadden van. Uh, van dat wij uh, steun uit de raad zouden krijgen. Maar dat uiteindelijk ook zelfs het college en, en daarmee ook de hele raad de FBK Games zou blijven steunen... Nou, dat was wel heel ja. erg onverwacht. En, en dat is wel een hele grote opsteker in deze avond. Het laatste gesprek van de wethouder met de directie en met de nieuwe sponsor van de FBK Games gaf de doorslag, vertelt wethouder Erik Lievers. Zij zorgen echt voor een forse kwaliteitsimpuls voor de FBK Games. Dus meer atletengeld, dus betere atleten hier naartoe en hopelijk meer publiek en nog meer uitstraling. En de FBK organisatie heeft aangegeven het zonder subsidie te kunnen. Dat was een tweede belangrijke voorwaarde voor ons. Want wij vinden niet dat wij als gemeente een commercieel bedrijf, in dit geval Colazzo, moeten subsidiëren. Uh, zodat zij winst kunnen maken. Nou, en uh, aan die beide voorwaarden is eigenlijk op het laatste moment... met die subsidie was echt vandaag uh, voldaan. En dat was voor ons de reden om te zeggen van... nou, en dan gaan we ook mee met het voorstel uh, van voor de FPK-organisatie. Er is geen subsidie meer nodig voor het evenement. En het tekort van 50.000 euro is zo klein... dat de gemeente Hengelo naar een oplossing wil zoeken. Dressuur Amazon Isabel Wert is voor een half jaar geschorst. De meervoudige Olympisch kampioene zou haar paard El Santo... in juni 2012 een verboden middel hebben toegediend. Wert ontkend en heeft aangekondigd in beroep te gaan. Maar daardoor mag ze voorlopig eh, kansen in wedstrijden blijven uitkomen. Tot over de sport. Na nou, half zeven nog meer. Een reportage bijvoorbeeld over Esmee Kamphuis. Bob Sleester reist de hele wereld over... om zo goed mogelijk voorbereid aan de Olympische Spelen te beginnen. Dit is Radio 1. Maar eerst natuurlijk naar Jan van der Putten voor het NOS-journaal. Jan, goeiemorgen. Goeiemorgen. De democraat Bill de Blasio is de nieuwe burgemeester van New York... Blijkt uit exit polls. In zijn overwinningsspeech zei hij dat New York... duidelijk een progressieve toekomst heeft gekozen. En het is voor het eerst in twintig jaar dat de democraten... de burgemeester van New York leveren. In de Chinese stad Taiwan is voor een gebouw van de communistische partij een reeks explosies geweest. Volgens staatsmedia zijn daarbij één dode en acht gewonden gevallen. Getuigen op de Chinese versie van Twitter zeggen dat er zeven explosies waren. Een Amerikaans bedrijf dat bekend is van Air Miles... koopt voor honderden miljoenen euro's een zegeltjesonderneming in Den Bosch. De Amerikaanse EDS krijgt een meerderheid van 60% in het Nederlandse brand loyalty. Dat bedenkt acties om klanten aan supermarkten te binden... zoals zegeltjes of voetbalplaatjes. Het Internationaal Zeerecht-tribunaal in Hamburg... buigt zich vandaag over de vraag wat er moet gebeuren... met de Greenpeace-activisten die vastzitten in Rusland. Nederland eist dat dertig opvarenden... onder wie twee Nederlanders voorlopig worden vrijgelaten. En het is de vraag of Rusland gehoor geeft... aan de uitspraak van het tribunaal. Dan nog het weer, wisselend bewolkt In het zuiden vandaag de meeste regen... en het wordt 8 tot 12 graden. Eerst informatie dan. Edwin Gerritsen, goedemorgen. Morgen, Lara. Hey, wij horen over grote problemen op de A15. Wat is daar gebeurd? Ja, er is uh, vannacht een ongeluk gebeurd... met een vrachtwagen en een personenauto rond kwart voor vijf ongeveer. En de A15 is daardoor in beide richtingen dicht... tussen Gorken en Nijmegen bij Geldermalsen. Richting Nijmegen ligt de vrachtwagen dwars over de weg... en op de andere rijbaan is de personenauto terechtgekomen. Hmm, een nou, Ja, een flink ongeluk dat het opruimen. Dat, ja, het gaat nog wel een tijd duren. Het is nog niet bekend hoe laat de weg weer open kan. Is het bekend of er slachtoffers zijn gevallen, Edwin? Weet je dat? Uh, dat is mij niet bekend. Oké, okay. nee. gaan we nog even achteraan dan. Okay. Nou, richting Nijmegen staat voor uh, meteren 3 kilometer file... richting Gorkum voor Knopendel 4 kilometer. Verkeer vanuit Nijmegen richting Rotterdam... kan beter omrijden via Utrecht over de A50 en de A12. En verkeer vanuit uh, Gorkum richting Nijmegen... kan omrijden vanaf Knopendel via Den Bosch over de A2 en de A50. Verder is het nog niet erg druk op de weg. Er staat 20 kilometer file in totaal. Oké, okay. verwacht je, ja, ondanks de probleem, op de A15 een rustige spits? Ja, Afgezien ja, van die problemen verwachten wij een normale spits. Het blijft droog, grotendeels. Uh, ongeveer 150 kilometer file, rond half negen. Oké, okay, tot later. Tot straks. Goedemorgen uit de taaglas. U spreekt met Anouk. Hoi, ik heb een ster. Uh, wat nu? Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt. Vandaag. Morgen... Ster uit, kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd totaalglas, laat je niet barsten. Ik ben Mirjam Sterk. Ik maak me sterk voor mensenrechten. In een serie van zes TV-programma's portretteert Mirjam Sterk... slachtoffers van mensenrechten schendingen. Vanavond gaat Mirjam naar Rusland. Daar helpt ze Artyom en strijdt ze voor de vrijheid van meningsuiting. Jij bent sterk. Vanavond om vijf half negen op Nederland 2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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. En u hoorde het net van Edwin Gerritsen: Er zijn uh, problemen op de A15. Het midden van het land moet zich gaan opmaken... voor uh, een zware ochtendspits in dat gedeelte. Uh, bij Knopendel is een ongeluk gebeurd. En daardoor is de hele A15 uh, afgesloten. Ik heb contact met uh, politiewoordvoerder Frank de Valk. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunt u ons vertellen, meneer de Valk? Uh, we hebben rond half zes een uh, aanrijding gehad uh, waarbij een vrachtwagen en een personenauto zijn betrokken. De vrachtwagen die kwam uit de richting Nijmegen en even voor het Deil is hij door de vangerij gereden. voor op de andere weghelft terecht te komen en uh, een tegemoetkomende personenauto die kon het nog net op ontwijken en die heeft uiteindelijk uh, het... Uh, afgelegd met in ieder geval uh, dat hij uh, Sorry, ik moet ook even rijden. Ik hoor het, ja. Uh, Let grond, u maar goed is op. geraakt, is geraakt. Uh, uh, de ernst van de, de verwondingen uh, weet ik op dit moment niet, maar of het de bestuurder van de persoonhouding of de vrachtbare uh, dat is bij mij op dit moment ook nog niet bekend, omdat ik uh, in ieder geval aanrijdend ben richting uh, de aanrijding. Mm. Maar dat geeft in ieder geval voor de Ochtendspits uh, enorme uh, vertragingen. Uh, wij zijn daar uh, een groot gedeelte van de ochtend bezig om daar uh, puin te ruimen. Uh, we moeten daar een kraan zien te krijgen die de vrachtwagen uh, recht kan zetten... en voor ons uh, af kan voeren. De vangrail moet gerepareerd worden, dus dat gaat echt nog wel een aantal uren duren. Oei, en het is, uh, daar, daar gaat heel uh, midden-Nederland last van hebben, kan ik mij voorstellen, meneer De Valk. Ja, dat is uh, echt een hele belangrijke verkeerdadie A15... Vlak tegen de A2 aan. Dus u kunt begrijpen dat dat uh, geen pretje is voor de automobilist. Heeft u tips voor uh, de automobilist? In ieder geval nee, de A15 moment, meiden. Ja, ja, dat is een algemene opmerking die het altijd wel doet. Uh, dus ja, dat in ieder geval. Dus uh, we zijn wel bezig om het verkeer wat inmiddels al in de file stond... om dat uh, uh, om te laten keren en uh, uh, gefaseerd af te voeren van die A15, mm -hmm. dat uh, gaat wel lukken. Uh, alleen dat gaat wel tijd kosten. Ja, begrijp ik. Nou, mocht u meer weten, ook over de bestuurders, de betrokken bestuurders... dan horen we dat graag van u, uh, ja. meneer De Valk. Fijn dat u eventjes Prima. in de uitzending wilde komen. Graag gedaan. Door naar China, want daar zijn explosies geweest... voor een partijkantoor van de Communistische Partij. Volgens de Chinese staatsmedia is daarbij ook een dode gevallen. Explosies gingen af in de stad Taiyuan... Hoofdstad van de noordelijke provincie Jiangxi. Correspondent Marieke de Vries weet meer. Uh, Marieke, welke details zijn er bekend tot nu toe? Nou, rond uh, half acht vanmorgen gingen verschillende explosieven af. Ooggetuigen hebben het er over zeven voor dus dat Partijbureau van de Communistische Partij in die provincie Jiangxi. Zeven mensen raakten daarbij gewond. En er wordt er nu toe één doden gemeld. Het is daar altijd erg druk. Het is een groot doorgaande weg, waar s ochtends om half acht natuurlijk mensen op weg zijn naar hun werk. Het had dus ook nog veel erger kunnen zijn geweest. En er verschenen vrij snel foto's op internet, waarop uh, inderdaad één lichaam op straat te zien is, uh, wat er wat levenloos bij uh, ligt. En verder tonen mensen ook een soort kogels die ze in hun handen houden, een soort ijzeren kogelronde projectielen in ieder geval. Uh, en, en die zouden uit de explosieven zijn gekomen. Het kan dus gaan om een het kan ook gaan op een explosief dat iemand zelf tot ontploffing heeft gebracht. Oké. Okay. Is er enig verband met de aanslag vorige week op het plein van de Hemelse Vrede in Peking? Nou, daar is het natuurlijk nog veel te vroeg voor. Daar geven de autoriteiten ook helemaal nog geen duidelijkheid over... Maar het is wel weer voor een uh, kantoor van de Communistische Partij. Vorige week op het plein van de Hemelse Vrede was het natuurlijk in het hart van het bestuurscentrum van de Communistische Partij. Mm -hmm. En dit keer voor een partijkantoor in de provincie. Nou, dat kan de partij natuurlijk niet leuk vinden. Want komend weekend staat er een enorm partijcongres op het programma. Waarbij ze grote beslissingen moeten nemen. En dan twee keer zo in het hart van hun bestuur geraakt worden. Dat, uh, dat kan natuurlijk geen... Pleziertje zijn voor ze. Nee, maar er is nog niets bekendgemaakt, Marieke, over de mogelijke achtergrond van deze aanslag. Nee, daar, nee. er wordt gedacht aan een, een explosief wat uh, tot ontploffingen gebracht door iemand. Dat gebeurt hier vaker. Afgelopen zomer is dat gebeurd op het vliegveld van Peking. Dat ook iemand een vuurwerkbom tot ontploffing bracht uit frustratie om iets duidelijk te maken... En het enige wat we weten is dat op dezezelfde plek voor het partijbureau afgelopen vrijdag nog een grote demonstratie is geweest van werknemers die ontslagen waren bij een staatsbedrijf. Dus ja, wat het is, het zou alleen maar speculeren zijn, dit zijn de feiten die we tot nu toe hebben. Goed, mocht je meer feiten hebben dan horen we van je, Marieke, Dank je wel voor nu. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Ik had u esmee Kamphuis beloofd na half zeven. Bob Sleester reist in de maanden voor de winterspelen de wereld over... om te kunnen trainen, om aan wedstrijden deel te nemen. en ervaring op te doen op die manier. Alles om straks in Sochi perfect voorbereid aan de start te gaan. Kamphuis had met haar twee remsters even een korte tussenstop in Nederland. Nou, mooie gelegenheid voor een krachttraining op sportcomplex Papendal. Dat zag verslaggever Edwin Cornelissen. Is mee. we zijn even de gewichten in orde aan het brengen. Hoeveel ga je tillen? Uh, nou, we gaan trekken, dus dan is het altijd wat minder. Maar uh, ik denk dat we rond de 57,5 kilo eindigen met, uh, voor herhalingen. Kom op, S. Kom op. En die laatste. Kom op. Kom op. Naar de benen. Dus dit is eigenlijk jouw olympische selectie waarmee je de krachttraining doet. Hè? Wie heb je hierbij? Uh, Judith Viss en uh, Sanne Dekker. Twee meiden die uh, nummers 1 en 2 waren op de Olympische Test in, uh, in september. En die ook de afgelopen weken hebben laten zien... Uh, ja, dat ze gewoon echt uh, een hoger niveau dan ooit hebben. Ja, de twee remsters dus die uiteindelijk samen moeten gaan uitvechten... wie er bij jou in de bot mag gaan komen. Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat is eigenlijk heel raar, want je bent tussen elkaar teamgenoten... en je stimuleert elkaar naar hogere hoogte, zeg maar. Maar uh, ondertussen ben je ook concurrenten. Dus uh, ja, dat is eigenlijk wel gek. Kom ik Je kan het. Kom op. Kom op. Hop! Lekker. Judith. dit. Ja. Het is dus met het gewicht op je schouders en dan uh, ja, op een kistje springen. Hè? Eerst met het ene been, dan met het andere been. En dan vervolgens nog eens een keertje beenoefeningen doen op een bankje. Wat is het doel hier uh, man? Nou, vooral snelheid en explosiviteit. Uh, een beetje die combinatie. Als je een slee wegduwt, dan uh, moet je ook vanuit stilstand moet je een slee van uh, 170 kilo op gang brengen. En dat proberen we een beetje met een aantal oefeningen na te bootsen. En Het is dus eigenlijk een nuttige besteding van zo'n uh, dagje in Nederland. Want dat is het eigenlijk, een tussendagje. Ja, we zijn uh, een dag of drie nu in Nederland en uh, morgen vertrekken we weer naar Sochi. En uh, ja, het was eigenlijk vooral uh, wassen, alle... Ja, kleding nog, zorgen dat alles goed bedrukt is met alle sponsoren en alle dingetjes ophalen. En ondertussen nog een paar trainingen doen en dan uh, ja, weer vol energie morgen naar Sochi. Want het is een immens reisschema als je dat erbij pakt. Ja, we zijn uh, een maand geleden naar uh, Amerika vertrokken. Toen zijn we door Amerika en Canada gereisd en uh, zaterdag teruggekomen en nu morgen vertrekken we weer. Dus uh, het is echt... Uh, en dan na twee weken Rusland gaan we weer terug naar Amerika en Canada voor de World Cup wedstrijden. <laughs> Waarom voor deze opzet gekozen? Um, nou eigenlijk een beetje noodgedwongen. We zouden eerst in Europa gaan afdalen, maar helaas uh, ja, konden we niet op alle Duitse banen terecht. Of eigenlijk gewoon niet meer. Oh. De reden bleek dat ze vonden dat we te grote concurrenten zijn... en dus mochten we er niet meer trainen. Nou, een enorm... Dat is op zich een mooi compliment, hè? Precies, een compliment, maar wel praktisch heel onhandig. Uh, en een duur grapje, omdat we nu natuurlijk naar no Noord-Amerika moesten. Maar gelukkig met alle sponsoren die uh, aan boord zijn gesprongen... is het wel gelukt, dus daar uh, zijn we heel blij mee. Twee, nog twee, op. Goed zo, en die laatste Kom aan. Douwe, douwen, douwen, douwen. Netjes. We hoorden Esme al zeggen: ja, het buitenland let op ons. We mogen zelfs niet meer trainen in Duitsland, omdat ze ons als geduchte concurrenten zien. Dat lijkt me wel een heel mooie wetenschap. Ja, ik vind het ook best wel leuk. <laughs> es was best wel een beetje verbolgen over dat we niet dat, dat we nergens meer op mochten. En ik zag het. Ja, ik zie het echt alleen maar als compliment. En ja, we komen eraan. En als het goed is gaan we er ook nog overheen. Ja, dus de Duitsers zijn een beetje bang. De Duitsers en de Amerikanen en de Canadezen. Is het sportief gezien een nadeel dat je zo die wereld over moet reizen? Um, nou het heeft voor en nadeel. Er zit natuurlijk wel nu continu in een soort jetlag. Dus dat is uh, ja, fysiek natuurlijk gewoon heel erg zwaar. En ook qua training is dat niet ideaal. Uh, het voordeel is wel dat we nu zo meteen drie banen waar de eerste Worldcups zijn gewoon wel hebben gedaan al. Dus dat is, uh, dat is het voordeel. En uh, kijk, de banen waar we normaal in Duitsland op zouden trainen, die ken ik al heel erg goed. Dus uh, ja, wat dat betreft is het voor het sturen, voor mij is het prettig. Maar fysiek met al het reizen is het natuurlijk minder. Ja, en die World Cups goed doen, uh, dat is belangrijk. Want jullie moeten dat ticket nog verzilveren, hè? Jullie moeten het nog definitief bemachtigen. Ja, je moet natuurlijk nog een vormbehoud vertonen. Maar in principe, dat moeten we in één keer een top 10 doen in de World Cup, Dus dat mag normaal gesproken uh, geen probleem zijn. Uh, maar het is vooral belangrijk omdat je ranking aan het eind van het jaar... als je startnummer op de Spelen. En uh, hoe dichter dat startnummer bij nummer 1 zit, hoe beter het ijs. Dus uh, vandaar dat het heel belangrijk is. 67. Pompen daar in het krachthonk op sportcomplex Papendal. Edwin Cornelissen mocht bij die training zijn. Het is kwart voor zeven. Ik neem u mee naar Mino Remmers. Die heeft het vanochtend over potten. Plastic potten. Ja, ik weet het niet hoor. Dit is... Toch weer anders dan. Dit is iets anders. Klopt. Het eerste wat je aantikt is uh, polyester. En het tweede wat je aantikt is magnesiumoxide, dat is een cementachtige materiaal. Die kan kapot vallen. Ja. Grote pot zeg ik, kan er bijna in staan. Ja, maar we, we hebben ze nog groter. Ja. We staan in Tilburg bij Kap Europe. Een bedrijf wat oorspronkelijk uh, zo'n beetje bijna helemaal in China zat... maar steeds meer van de productie terug naar Nederland haalt... en niet meer in het lage lonenland. Daar zijn heel veel bedrijven uit Tilburg naartoe gegaan. Heel veel lege fabriekshallen, jaren tachtig, jaren 90, Zo lang is het allemaal niet geleden. Maar wat hier staat in de showroom... en wat je bij het gemiddelde tuincentrum tegenkomt van jullie... dat is allemaal in China gemaakt. Klopt. Tot, uh, tot uh, begin volgend jaar is alles wat wij verkochten in China gemaakt. en Vanaf volgend jaar hebben we een deel van ons assortiment... ook uh, mee in Tilburg. Hisham Lokili had bijna in China gewoond. Ja, ik heb uh, redelijk wat tijd doorgebracht in China, inderdaad. Ja. Ja. En toch is de productie voor een deel nu terug in Nederland. Want, zei u net, ja, je moet er bovenop zitten in China. Als je er bij, uh, bij, de, bij de Chinezen, om het zo maar even te zeggen... er niet bovenop zit, dan uh, hoef je je kon maar te keren. En, uh, ze doen het weer op hun eigen manier... En hun eigen manier betekent ook uh, kwalitatief uh, volgens hun, hun standaarden. Dat als er een scheurtje in zit, is zo'n pot... is voor hun een goede pot. Ja, want dan kun je hem met de achterkant... Ja. Draai hem om en dan zie je niks. niet dat meer. Zie je er niet. Ja. Ja. Ja, u had net ook nog eentje over bijvoorbeeld de kleur wit. Ja, eh, als je, je hebt kleurenwaaiers en daar kun je heel goed op zien... dat er twintig eh, kleuren wit zijn. RAL 9001. Wij willen RAL 9001 op een pot hebben... En ja, als een Chinees ziet dat er al 9.010 iets goedkoper is... doet hij er al 9.010 op. Dat is ook wit. En dat is ook wit. Maar in ons beleving is dat inderdaad ook wit. Maar uh, kleur... Creme wit, als... bijvoorbeeld. Ja, of, ja. of net niet helemaal ja, spierwit. Precies. En voor ons is... Uh, wij willen 9.001... Allemaal dezelfde potten. Ja, precies. Omdat In de schappen, als je dan 9.001 naast 9.010 zet, dan... Uh, ja. ja. Het fenomeen heet reshoring. Het is bedacht door Harry Moser, het brein achter reshoring in Amerika... met zijn campagne Bring the Jobs Back Home. Offshoring betekent dat bedrijven eenvoudige activiteiten naar het buitenland brachten... vanwege die lagere lonenkosten. En nu dus zie je dat het, het eigenlijk weer terug naar Nederland komt. Daar hebben jullie ook geld voor gekregen? Ja, wij zijn het eerste bedrijf in Nederland... die uh, subsidie heeft gekregen van het stimuleringsfonds... Uh, een potje van 600 miljoen van Je uh, Jette Kleinsma is hier ook op werkbezoek geweest... en wij, uh, wij hebben 100.000 euro subsidie gekregen... om, uh, ja, om ons project uh, verder uh, gestalte te geven. Ja, nou staat hier straks, uh, ik heb hem daar straks laten horen... we komen er straks nog wel eventjes langs een fantastische robot... die uh, een deel van deze potten, niet die waar we nu staan... maar uh, een andere, volledig automatisch kan maken. Ik wilde er net een foto van maken. Fantastische foto voor het weblog zou dat zijn. Nee, zei Twan van der Ven, niet doen. Nee. nee wij... Zo'n apart apparaat. Ja, wij denken dat wij uh, wat uh, uh, technische uh, ontwikkelingen... in een bestaande techniek hebben gemaakt... Uh, nieuwigheden. En uh, wij proberen die zo lang mogelijk te beschermen. Wij, ja, euh, als je dat niet doet en je zou de foto plaatsen, dan jatten de Chinezen het ook. Ja, voordat je het weet, uh, Waar draait is het ook na? in China. Ja. En dan... Ja. Wat dat betreft kun je in China heel snel schakelen. Chinezen, dat is wel een, een voordeel van China. Je kunt daar heel snel schakelen. Je zit er niet vast aan bureaucratie en uh, noem maar op. Dus uh, ja, dat is, dat is het voordeel van... Eigen... Maar daar moet je dus ontzettend mee uitkijken ja, als bedrijf. Daar moet je heel erg mee uitkijken, ja. Ja, En daarom staat dus een deel van de productie hier in Tilburg. komen hier ook steeds meer mensen te werken. Onder andere om de spullen in te pakken. Maar er is toch ook nog een deel wat wel uit China komt. Ja, de komende jaren zal er ook zeker blijven bestaan. Uh, er zijn uh, een aantal uh, modellen en vormen van ons uh, die wij niet uh, machinaal op dit moment kunnen maken. Dus uh, uh, we maken nu 100% van ons business in, uh, in Azië. En we hopen in de loop der jaren die 100% terug te brengen naar, uh, naar 20%, 30%. En uh, daar gaan we volop uh, voor uh, aan de gang. Ik had een paar trommelstokjes mee moeten nemen. Fantastisch geluid zit erin. Daar gaat u hoor, Marjano Remmers. Um, wij praten u bij over de problemen op de A15. Edwin Gerritsen, vertel. De ja, A15 tussen Gorkum en Nijmegen is in beide richtingen dicht bij Geldermalsen. Daar is vannacht... Een vrachtwagen door de middenberm gereden die is terechtgekomen op de rijbaan richting Nijmegen. Daar ligt er nu dwars overheen. Het opruimen gaat een tijd duren. Er staat 7 kilometer file vanuit Nijmegen en vanuit Gorkum staat 3 kilometer file. Verkeer vanuit Gorkum naar Nijmegen kan beter omrijden vanaf knooppunt Del via Den Bosch over de A2 en de A50. En verkeer vanuit Nijmegen richting Rotterdam, Utrecht en Gorkum kan omrijden bij knooppunt Valburg via Utrecht over de A50 en de A12. En straks meer over filestad nummer 1, Nijmegen. Do you know what... night sessions, yeah. I say we rocking those early morning sessions. Oh, oh wah, wah. Ooh. Late night sessions, yeah, I say you got a talent. Early morning sessions. Oh, oh, oh. Ain't no way that I can sleep. That's just something. Keeps me awake And there's no promise that I have to keep. I pledge allegiance to your one-drop feed Yeah For twenty 20-under clock, And a whiskey rocking On and on, say Gonna wake the neighbors with some more Late night sessions Yeah Early morning sessions. Say I am your AMM. When it comes to a late night sessions. Oh na na na. Oh na na na. Oh. Early morning sessions. Say Abraham, swing it in a freestyle. Eh? Yeah. Love lost, yes the love will be this. I repeat, and Abraham, you can contest. Roll another the track, I have to get this out of me chest, uh, Out I'll tell me center straight through me vest. When you rumble, no, when your body's sweet, can't you see I'm underdone? indeed? We make a buzz, we're gonna take a flight, late night session in the air tonight. As the birds start to whistle and the sun starts to rise, I'll be laying down my lines, hardly open. Another track, I'll wave your flag, flag for 20 on the clock, and we're still rocking on and on, say, I'll go and check your mic and headphones for late night sessions, yeah, I say we're rocking those early morning sessions, I am your AM when it comes to late night sessions. Woah woah woah We got jam in early morning sessions I can hear the birds coo whistling in de sky late night sessions late night sessions hoorde u van beef het is acht minuten voor zeven. u luistert naar het NOS radio 1 journaal de weekmaking van de filestad van Nederland Nijmegen is het? Uit gegevens van TomTom, Tom blijkt dat een autorit in Nijmegen gemiddeld 20% langer duurt door files. Henk Beerten, wethouder mobiliteit, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is niet zo best, hè? Uh, nee, het is ook tegelijkertijd geen verrassing. We hebben in Nijmegen maar één brug over de Waal, Dat betekent dat onze verkeerssituatie heel kwetsbaar is. Er hoeft maar iets te gebeuren. En het boel loopt vast. En daarom hebben we het ook de afgelopen jaren. Nou, honderden miljoenen geïnvesteerd in de verbetering van de infrastructuur van de stad. En op 23 november dan gaan we eindelijk onze tweede stadsbrug openen. En die hebben we ook keihard nodig. Uh, en de cijfers bewijzen het. Mm -hmm. En denkt u dan dat u niet meer op nummer 1 zal staan? Nou, dat moet ik te zeggen, maar het zal in ieder geval een enorme verbetering geven. We zijn nog niet klaar in Nijmegen, we zijn nog met een uh, groot project de, de teruglegging van het dijk bezig. Dat betekent ook nog dat we daarna, als deze brug klaar is, nog de oude brug uit 1936 moeten gaan renoveren. Dus dat zal ook nog wel wat uh, beperkingen opleveren. Maar het zal in ieder geval een enorme verbetering zijn dat we zometeen die nieuwe stadsbrug hebben. Ja, ja dat begrijp ik, maar voorlopig zijn de inwoners van Nijmegen um, en iedereen die uh, op en rond Nijmegen reist nog niet van de problemen af, begrijp ik. Nou nee, het is zo dat wij nu te maken hebben met een situatie... ...waarbij we alles doen om te proberen de doorstroming zoveel mogelijk te bevorderen. Uh, daar hebben we hebben ook een, bijvoorbeeld een nieuwe stadsroute voor aangelegd... ...die ook gelijk met de brug in dienst wordt, in regio, of in dienst wordt genomen. Mm -hmm. En daarnaast zetten we ook in op het uh, verbeteren van de snelfietsroutes naar de regio. Uh, we hebben van Transferia, eentje aan het noorden... ...we gaan er nu ook eentje aan de west van de stad bij maken. En die snelfietsroutes, wat, wat ja. zijn dat? Dat zijn routes die zo weinig mogelijk messing hebben met andere wegen, goed asfalt hebben, die zo direct mogelijk gaan van de regio van Peuning bijvoorbeeld, of van Arnhem, van Wijchen... naar het, de plekken in de stad waar de mensen naartoe willen. Bijvoorbeeld onze campus, die midden in de stad ligt. En ja. waar je dus ook met moeite kunt komen... snelfietsroutes snel fietsroutes aan te leggen... een transferium te maken met een goede overstap voor een bus... kun je de, de infrastructuur die we hebben beter benutten. Mm -hmm. Neem niet weg dat we die tweede stadsrug keihard nodig hebben. En, uh, en daarmee dus uh, in ieder geval een verbetering zullen zien volgens mij. Ja. Dat verwacht ik wel. Het is niet een idee om dat soort... Um, ja plekken, zoals de campus, te verplaatsen ja. naar buiten de stad? Nou, dat is natuurlijk een enorme operatie. Daar, dat is echt uh, de plek waar onze uh, universiteits. In het centrum zitten, dus voor het ziekenhuis, daar zit de hogeschool aan in Nijmegen en daar zit de universiteit. Ja. Daar gaan we niet zomaar verplaatsen. Dus moeten we ervoor zorgen dat we, en met de mensen die daar op campus uh, woon, uh, werken, en uh, uh, alternatieven te ontwikkelen. Dus bijvoorbeeld met de fiets te gaan, het laatste gedeelte van alles het transferium. En dat geldt ook voor hoogwaardig openbaar vervoer, Goede busverbindingen kunnen goed alternatief zijn voor de automobilist. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd zeg ik er blij. We moeten ook voor de automobilist zorgen dat hij fatsoenlijk de stad in en uit kan. En daarvoor is onze nieuwe brug een hele belangrijke Ja, dat begrijp ik. Ja, dat heeft u uitgelegd inderdaad. Maar u wilt in ieder geval proberen ook de mensen uit de auto te krijgen. Lukt dat een beetje? Nou, dat gaat eigenlijk heel goed. Ons wordt het redelijk goed gebruikt. De, de, we zijn ook met bijvoorbeeld de partij op de campus bezig... om juist de fiets en de elektrische fiets als alternatief te zien... voor mensen die in een straal van nou, zeg 7 tot 10 kilometer van de stad wonen. Mm -hmm. En uh, we zien ook dat we in de stad... daar waar we bijvoorbeeld de fietspad uitkomen bij het centrum... goede fietsenstallingen hebben, we gratis bewaakte fietsenstallingen... Nou, dat dat ook aan. mensen stimuleert om die routes uh, te gebruiken. Dus, staat u volgend jaar nog op nummer 1? Zegt u het maar. Nou, dat is een hele gewaagde afspraak, maar ik denk dat de kans groot is. Het verschil met Groningen dat op de tweede plek staat is, geloof ik, vier, 400ste. Dan zou het moeten lukken om naar twee te zakken, maar ik zou graag nog wat verder zakken. Ja, dat kan ik me voorstellen. Arnhem staat niet tot 10, maar heeft ook drie bruggen over de bouw, Ja, och, nou, ja, middel. drie. Dat, och, u bent een beetje jaloers volgens mij, meneer Beertel Barnum. <laughs> nou, dat valt wel mee, maar het, één brug die in 1936 is aangelegd, is veel te weinig voor een stad waar 60.000 auto's van het noorden de stad inkomen. Die tweede hebben we keihard nodig. En wat ja, maar ja, ja. Nee, nee, nu weet ik, ik het hoor, meneer Beerten ja, dat u die tweede heel, heel hard nodig heeft. Ja. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay. dank u wel. Henk Beerten, Wethouder dank. Mobiliteit. Goedemorgen. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Wouter Walgemoed is bij me. Goeie. Morgen ook. Goedemorgen. Automobilisten die te hard rijden in het buitenland zijn binnenkort de klos, meldt de Telegraaf. Tot nu toe hoeven de hardrijders vaak hun boete in het buitenland niet te betalen. Maar dat gaat veranderen, want vrijwel alle EU-landen... gaan boetes met elkaar uitwissen. En daardoor belandt de bekeuring gewoon thuis op de mat. Het maximale bedrag dat iemand mag lenen voor een huis... gaat volgend jaar fors omlaag. Voor hoge inkomens gaat het om tienduizenden euro's. staat in de nieuwe normen... van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Zo schrijft het FD vanochtend. Banken zijn verplicht deze normen over te nemen. Links Utrecht kiest liberale burgemeester, schrijft de Volkskrant. Na 15 jaar krijgt Utrecht voor het eerst weer een VVD-burgemeester. Wordt verwacht dat deze valzanen, zo heeft u vanochtend kunnen horen... een burgemeester wordt van alle Utrechters... van kraker tot kakker en illegaal. Drie Rotterdamse scholieren zijn van school gestuurd... omdat hun oudere zus betrokken is bij de examenfraude op de Iben-Galdoen-school. Het bestuur van de school zegt dat het drietal een bedreiging is... voor de veiligheid op de school. De ouders eisten gisteren in een kort geding dat hun kinderen weer naar school mogen. Het is absurd om deze kinderen hierop aan te kijken, zei. Kunnen helemaal niets aan deze situatie doen, al dus de advocaat in het AD. PvdA-voorzitter Hans Spekman zegt in Trouw... dat het wetsvoorstel dat illegaal verblijf in Nederland strafbaar stelt... aangepast moet worden. Ja, dat komt uit het regeerakkoord. De wet is nu niet humaan genoeg, zegt Spekman. En de basisrechten zoals onderwijs en medische zorg... zijn voor illegalen in gevaar. De nabestaanden van de vermoorde Marianne Vaatstra... hoopten dat ze rust zouden vinden... nu boer Jasper S. is veroordeeld voor de moord. Maar dat lukt voorlopig niet. Het AD meldt dat er een strijd aan de gang is over het dagboek... dat de moeder van Marianne Vaatstra schreef... na de moord op haar dochter. De moeder had het uh, zeer persoonlijke dagboek uitgeleend aan een vriendin... en die heeft het uh, gegeven aan Wien Dankbaar. Hij wil het publiceren. Ja, dat wil de familie niet. Volgens Dankbaar laat het dagboek zien hoe schandalig justitie... de moeder en familie heeft behandeld. Uw vermogen verdient serieuze aandacht. Een doordacht aanvalsplan voor uw beleggingen. Met een expert gaan voor echt rendement. En actief inspelen op kansen in de markt. Het kan. Bij Theodor Gielissen...